Freddy van met het NOS-journaal. In Beirut hebben steun betuigd aan premier Hariri, die op 4 november onverwacht aftrad. Verschillende deelnemers en bezoekers hadden protestborden bij zich en langs de route waren foto's opgehangen van de afgetreden premier. De president van Libanon, Aoun, eiste gisteren dat Saoedi-Arabië uitleg geeft over de verblijfplaats van Hariri. Hariri maakte zijn aftreden bekend via een televisietoespraak tijdens een bezoek aan Saoedi-Arabië. Hij zei dat hij bang was voor een aanslag op zijn leven door Hezbollah. En sindsdien is niets meer van hem vernomen. De politie op Bali heeft twee mannen aangehouden die worden verdacht van de moord op een Nederlander. Die man van 80 huurde een woning op het Indonesische eiland. Zijn lichaam werd vorige week, een paar dagen na zijn dood, ontdekt. De politie zegt tegen de media dat het de daders waarschijnlijk om geld te doen was. Begin september werd in dezelfde buurt ook een ouder Japans echtpaar vermoord. De Spaanse premier Rajoy heeft op een campagnebijeenkomst van zijn Partido Popular in Barcelona gezegd dat Catalonië Spanje is en Spanje Catalonië. Rajoy was voor het eerst weer in Catalonië sinds de regio onder direct bestuur van Madrid is geplaatst. Dat gebeurde nadat de regio de onafhankelijkheid had uitgeroepen. Drinkwaterbedrijf Evides heeft de afgelopen dagen honderden reacties en vragen gekregen over de kwaliteit van het water in Vlaardingen. Woensdag werd daar de E. coli bacterie in het drinkwater ontdekt. Het bedrijf is bezig de leidingen te ontsmetten. Tot dan moet het water voor consumptie drie minuten worden gekookt. En het weer tot slot. Buien met hagel en onweer. Dat worden er vanavond langzaam minder. Het laatst aan de kust. Vannacht daalt de temperatuur naar 6 tot 2 graden. Morgen afwisselend zon en bewolking met nog een enkele bui. En dan wordt het 8 of 9 graden. Dit was het ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen...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 Had u het herkend? Natuurlijk had u het herkend. Tenminste, als u popliefhebber bent en ook van klassiek houdt. <coughs> het was natuurlijk het bekende If I Had Words van uh, Yvonne Keely en Scott Fitzgerald. Dat was ontleend aan deze symfonie van Saint-Saëns.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 Ja, en die Bertrand Chamignou, moet ik zeggen. Is een Franse pianist, jonge vent nog. En het betreft hier een vrij nieuwe uitgave. En dat is de reden dat ik nog niet alle informatie erover kon vinden op het internet.